Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In het eindverslag van informateur Buma staat dat D66, CDA en VVD met elkaar verder gaan praten. Dat betekent volgens Buma niet dat een meerderheidskabinet uitgesloten is, maar op dit moment is daar geen steun voor. D66, CDA en VVD hebben samen 66 zetels en moeten volgens Buma zoeken naar brede steun in beide kamers. Dat kan volgens hem in incidentele of structurele vorm. GroenLinks-PVDA-leider Klaver is niet blij met de vervolgstappen en noemt een minderheidskabinet een riskant experiment. Woensdag is er een Tweede Kamerdebat over het eindverslag van Buma. Het gaslek in een woning in Urk is gedicht. Zo'n 60 woningen waren afgesloten van het gas nadat de brand was uitgebroken in de meterkast van een benedenwoning. De brandweer ontdekte bij het blussen het gaslek. Tientallen mensen moesten hun huis uit en werden opgevangen in het gemeentehuis. De meeste kunnen inmiddels weer terug. De bewoners van tien huizen in Urk kunnen nog niet terug en moeten wachten op meer informatie. De nieuwe burgemeester van New York geeft inwoners van zijn stad tips om tegen immigratiepolitie ICE in te gaan. Zoran Mamdani zegt in een filmpje op sociale media dat mensen moeten weten wat hun rechten zijn. Zo wijst hij immigranten erop dat ze agenten mogen filmen en dat ICE-agenten niet zomaar bij iemand thuis of op school mogen komen. Het filmpje van Mandani is al miljoenen keren bekeken. Darter Vincent van der Voort stopt met zijn profcarrière. Dat heeft hij bevestigd nadat het eerder in de podcast Darts Draait Door was gezegd. Het afscheid van Van der Voort hing al langer in de lucht. Vorig jaar had hij een tijdelijke stop aangekondigd. De darter van 49 heeft te maken met lichamelijke klachten. Hij deed bijna 25 jaar mee aan profwedstrijden.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 Een beetje een puist herrie uh, aan het uh, begin van uh, dit derde uur met Ego Twister of Ego Twister en Temtress. En ik heb nog volgens mij me laten vertellen dat deze heren of deze band uit Kerkdril ergens komt. Uh, welkom in uur nummer drie. We gaan zo direct nog twee nummers van uh, Maya horen. Dat doen we straks achter deze volgende plaat. Plaat, nummer. Uh, after Ego's.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 You sit with me to read the papers Let the pages fly. And together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 You were gone I tried following your footsteps But my tears washed them away I never got the chance to say But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 Maar waar is Maya Willemse? want zo heet je voluit, ja. te vinden op het wereldwijde web? Uh, op uh, alle social media's ben ik te vinden onder Music mm -hmm. uh, Mijn muziek staat uiteraard op alle streamingsplatforms wat je maar wenst. Ook op Bandcamp. Um, en ik heb een website genaamd mayamusicofficial.com. Duidelijk. Uh, Vond je het leuk?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 Jeff en Elon ook. de rekening van de CEO's. Je weet waar je bent, je wordt geholpen langs de rij. Maar denk je dan niet na, wat kost dat mij?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 Lekker boeien, Maak me niks uit dat de tijd tik tik. Geef geen fuck, dat is mijn business. Weet dat mijn oudje vrij fris is. Fuck, zo de trein naar Parijs. Flip lid links in mijn hand met vijf misfits. Link met de plug om zes. Nee, wat ik wil is mijn shit bitch. Lekker boeien, geen stress. Ik heb je mij bommen. Lekker boeien dat het allemaal van jou is. Dat die domme neef van jou getrouwd is en dat die ring om zo'n pink echt vergaat is. God damn, bommen Wat heb jij in hoofd rond in je lange Gap Als ik eerlijk ben, ben je ongeveer zo interessant als er niks op het ronde Boeien. Lekker, boeien. Lecker, boeien, lekker boeien. Lecker, boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekkue, boeie. lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, je net voor ik weet het, ben niet eens blank. Euro's net mijn huid, het is zwart, al oh, mijn ouders klatsen apart, wat jij van me vindt had niks boeien, zij niet welkom, hier oké okay, doe je, ik had champion, maar het zou vloeien, ik speel alles op de grond, maar ja boeien. Houd je gaat goed. Het boeit me weinig. maar zeg als nog maar wat je voelt. Vertel me wat je toch Ik kijk zo graag naar hoe je praat, ergens op slaat. Lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker boeien, lekker. Oh no, our time is running out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 Ik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 En